9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn de afgelopen weken minstens 14 jongeren gestenigd door Sjaïdische milities, omdat ze er als IMO uitzagen. IMO is een subcultuur uit het Westen, die wordt gekenmerkt door een introverte en depressieve houding. IMO's hebben lange zwarte lokken, dragen zwarte kleren, hebben vaak een androgyne uiterlijk en lijken zich af te sluiten van de maatschappij... In de Shiïtische wijk Sadr City en andere Shiïtische wijken circuleren lijsten met namen en adressen van tientallen potentiële slachtoffers. In pamfletten staat dat ze worden gedood als hun smerige praktijken niet staken. In de Gazastrook zijn opnieuw twee doden gevallen bij Israëlische beschietingen. Die beschietingen zijn volgens Israël een reactie op de Palestijnse raketaanvallen op Israëlische steden, die ook vannacht zouden zijn doorgegaan. Sinds vrijdag zijn zeker honderd raketten op Israël afgevuurd. Zeker 17 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische vergeldingsaanvallen. De zaak escaleerde vrijdagmiddag... toen Israël de Palestijnse leider van de Volksverzetcomité's om het leven bracht. Een Amerikaanse militair heeft in Afghanistan het vuur geopend op burgers. Hij zou zijn militaire basis in de provincie Kandahar hebben verlaten... en daarna zijn gaan schieten. Over het aantal slachtoffers heerst verwarring. Volgens de gouverneur van Kandahar zijn 16 mensen gedood... De woordvoerder van de NAVO zegt dat er veel gewonden zijn, maar dat er niemand is gedood. In Japan zijn de slachtoffers herdacht van de aardbeving en tsunami. Om kwart voor zeven Nederlandse tijd, precies een jaar na de aardbeving, werd een minuut stilte in acht genomen. Op verschillende plaatsen in Japan zijn herdenkingsbijeenkomsten. Bij de aardbeving en het daaropvolgende tsunami kwamen volgens de officiële cijfers bijna 16.000 mensen om. In de regio Fukushima veroorzaakte het natuurgeweld een nucleaire ramp. Het weer, eerst grijs met nevel en lage bewolking. Geleidelijk meer zon, maar in het binnenland vanmiddag weer stapelwolken. Maximumtemperatuur 14 graden. Dit was het NOS Journaal. In het broedseizoen kijken we om 9 uur stevast naar de webcams van Vogelbescherming die ons een blik gunnen op de wereld der parende en broedende beesten. Het is, tij het is tijd voor Big Broeder. We geven een update van deze week. Uh, ja, op onze laptop zijn ze allemaal te zien. Uh, wat heb jij deze week gezien, Janine? Nou, het is heel erg duidelijk. Lent is aangebroken en Love is in the air. De ooievaars die flik zich een ongeluk. En ook bij de steenuil voert de romantieke de boventoon. Er wordt heel druk gecommuniceerd, gekrijs, maar ze zijn ook heel schattig samen maar zo stil. Maar die, die duif, die verstoorde toch de boel? Ja, daar heeft hij de hele tijd mee. Vorig jaar was dat vooral zo. En nu staat er ook weer een heel grappig filmpje op, moet je echt even kijken. Van de steen, hij zit dan binnen in zijn kast en dan buiten zit dan die duif. En dan laat hij hem expres heel hard zo schrikken. Dat is echt, uh, gewoon echt een beetje cartoonachtig. Maar ze hebben iets aangepast, ze hebben de, de voordeur zeg maar, een beetje verkleind. Dus nu kan die duif niet meer naar binnen. Ik heb uh, de ijsvogel een beetje in de gaten gehouden. Ja, die laat zich duidelijk zien in zijn gebied. Er steken takken uh, voor de camera, boven het water. Uh, ja, daar, daar zit hij regelmatig op. Je ziet hem vliegen, jagen, duiken. En wat ook prachtig is, uh, bij de live en er zitten ook hele goede microfoons. Je hoort veel vogelgeluiden af en toe in de verte. zieke auto langskomen. En jawel, de ijsvogel heeft zich weer in de nestkast laten zien. Dat is heel bijzonder. Is dit jaar echt voor het eerst, is jarenlang geprobeerd. Maar nu lijkt het erop dat... Uh, maar het kan de wens, de wens kan de moeder van de gedachte zijn... dat ze het nest aan het inspecteren is. Aan het voorbereiden zelfs. Worden wat dingen verschoven, de muren en de plafonds worden beklopt. Het is heel, uh, heel spannend. Um, de koolmees, ja, dat is ook zo schattig. Hebben zich ook nog niet, kijk, je hoort hem gelijk... nog niet direct gevestigd. Maar die hebben toch zeker hun oog laten vallen op die nestkast. Het wordt iedere dag druk bezocht. Uh, ja, ze gedragen zich een beetje als een jong kriet die stel op huizenjacht alles wordt beklopt en bekeken en kijk hoe grote badkamer uh, is iedere vierkante centimeter van het interieur wordt bestudeerd um... Ja, iedere makelaar zou pultjes zweet. Want dan zie je die pa weer tot in de nok van, het, uh, van de nestkast klimmen om het dak te inspecteren. En dan trommelt maar weer op de webcam. Dus prachtig om te zien. Maar uh, de verhuiswagens nog niet voorkomen rijden. Er worden nog okay. niet veel aan de inrichting Moet gedaan. We moeten dus niet, dus niet te vroeg juichen. Nee. Nou, de oehoe, dat is een beetje een bijzonder verhaal. Hij is nog niet live te zien op de webcam. Maar er staan dan wel wat verhalen op de site. En je kan wat clipjes zien uit... Uh, februari, januari, februari. Als het goed is, broedt hij al. Tenminste, dat moet haast wel. Vanaf 11 februari uh, zit hij in de broedholte Dus het legsel ja, moet er onderhand wel zijn, zou legt je denken. Legt hij zo vroeg een ei dan? Hij, jaar? Ja, hij legt vroeg een ei. En meestal is het zo ja, hij zit er een paar dagen op en dan gaat hij leggen. Dus het gekke is, ze weten dat er waarschijnlijk een ei moet zijn. Alleen niemand heeft het nog gezien. Dus het is een beetje zo'n soort uh, digitale kiefietsei uh, op, uh, op deze manier. Ze hebben wel een nieuwe camera geplaatst. Die kan van afstand worden gedraaid. Dus als er dan straks jonge oehoedjes zijn en we zijn live... dan uh, kunnen we het ook in de struiken naast. naast het is schattig. Hier, ja, want vorig jaar waren het er drie volgens mij. Spannend wat het dit jaar weer wordt. Nou ja, u kunt het wel en W van de vogels. En natuurlijk de, vo de Vos, al. Uh, nee. nee, die is ook wel, uh, wel rond het nest, rond het hol. Maar um, het is nog niet, uh, dus nog niet uh, betrokken. Nee. Nou, spannend. Wilt u zelf uh, kijken naar de webcams met natuurbeelden? Ik kan 24 uur per dag. Um, doe dat dan uh, via onze website. Kunt u ze allemaal uh, volgen? En uh, kent u zelf nog webcams met natuurbeelden waarvan u vindt dat we ze niet mogen missen? Stuur dan uw tip naar vroegevogels.edvara.nl. Songthema Wintergreen for President uit de Broadway-productie... of The I Sing van de gebroeders Gershwin... uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra. Het is weer tijd voor een aflevering van de junior-versie van ons programma Excuses. Maak uw kinderen of kleinkinderen wakker, voor zover ze dat nog niet waren. Meestal zijn die kinderen eerder wakker dan jezelf. En sleep ze richting radio-toestel. En blijf natuurlijk zelf ook luisteren. De komende 15 minuten zijn van De Vroege Kuikens. Daar zijn we weer. Ik ben Dorian van Raan. ik ben 13 jaar en dit is weer een nieuwe aflevering van Vroege Kuikens. Het is weer bijna lente, dus is het weer paddentrektijd. Overal in Nederland nemen de padden, kikkers en salamanders afscheid van hun winterslaapplaats en gaan ze op zoek naar water. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De weg naar het water is gevaarlijk en lang. Soms moeten de dieren een weg oversteken. Levensgevaarlijk dus. Gelukkig helpen duizenden paddenoverzetters de dieren veilig de weg oversteken. De 13-jarige Lisa uit Austerlich is een paddenoverzetter. Ja, dat klopt. Ik uh, zet de padden over als ze in de emmer zijn. Hoe doe je dat dan? Nou, dan heb ik handschoenen aan en als er veel zijn, dan heb ik een emmer bij me. En dan doe ik ze daarin en dan zet ik ze bij de huizen en dan zet ik ze in hun tuin. Ben je al veel verschillende soorten tegengekomen of is het vooral één soort? Nou, nee. Je hebt de bruine kikkers. De padden en de salamanders. En dan komen ze hier het bos uit of zo? Ja, er zijn heel veel uh, auto's in de weg en daarom is het gevaarlijk en daarom hebben we de netten gezet. En dan helpen wij ze om naar de huis te gaan. Zetten we ze daar en dan gaan ze in de vijvers in de tuinen. Terwijl wij verder zoeken naar padden, kunnen jullie even lekker naar een reportage luisteren. Elske Kroen uit Bennekom weet alles van mossen. Nou, misschien niet alles, maar wel heel erg veel. Verslaggever Remco Oud is met Elske op pad in de bossen en op de hei rond Wolfheze. Twee 15-jarige vroege kuikens duiken in de wereld van het mos. We hebben hier wat stukken omgevallen boom. Als je daar dan een stukje mos van afpakt, dan zie je hier. Je hebt dus een heel uit. klein stukje nu in je hand. Ik heb nu een stukje mos in mijn hand, inderdaad. Ik ben even op zoek naar mijn loepje. Dat is wel nodig als je naar mossen kijkt, omdat ze allemaal zo klein zijn. Je kijkt dus nu met het loepje. Ik kijk op de nu mos. met het loepje naar het mos. En ik zie nu dat de blaadjes van dat mos een beetje omkrullen. Allemaal dezelfde kant op. Okay. Alsof het een soort van kloutje is. En daarom weet ik dat dit kloutjesmos is. En dat komt wel veel voor, of uh... Uh, dat is heel algemeen. Dat groeit nou eigenlijk bijna overal. Bijvoorbeeld ook gewoon in je tuin. En wat is het mos wat daar op die uh, volgende boomstam staat? Hier, dit is een mos dat ziet er, als je van bovenaf kijkt, uit als een soort van sterretje. Ja. En dat noemen heel veel mensen daarom sterretjesmos, maar de echte naam is haarmos. Omdat als we een soort mossen krijgen, een soort van bloemachtig iets, dat noem je het sporenkapsel, en die is harig bij dit mos. En waar leeft zo'n mos dan van? Uh, een mos is dus een groene plant, dus zoals alle planten kan hij met behulp van zonlicht en fotosynthese krijgt hij daar energie van. En daar leeft hij van. Hij heeft wel een soort van worteltjes, maar hij haalt niet, zoals andere planten, die voedingsstoffen uit de bodem. Want daarvoor zijn de worteltjes niet goed genoeg. En waarom zit hij dan juist op een boom? Ja, omdat daar weinig andere planten groeien en dan heeft hij dus de ruimte. Okay. En de andere bladeren die naar beneden vallen, je ziet hier vrij veel dood blad op de grond liggen. Dat valt toch een beetje van zo'n stronk af, zodat hij in het licht zit. En dat vindt hij wel fijn. Nou, wat is nou zo bijzonder aan mosselen? Wat vind je nou zo leuk aan die mosselen? Um, ja, ik denk dat het vooral is... Ze zijn heel klein en daardoor zien ze er echt heel saai uit van een afstandje. Ja. Maar als je dan van dichterbij kijkt en je kijkt heel goed... dan zie je dat ze toch allemaal ja, grappige groeivormen maken... Ja, heel vaak als je dan door het bos heen loopt, dan zie je aan de, op de boom altijd aan dezelfde kant zie je meestal die mossen zitten. Hoe komt dat? Uh, nou, dat zit dan, uh, ik geloof, aan de noordwestkant. En dat is omdat deze kant van de boom het vochtigst is. Want mossen zijn heel erg afhankelijk van dat het nat blijft, anders dan gaan ze dood. En de kant van de boom waar dan niet steeds de zon op schijnt, die blijft het natst. En die okay. vinden mossen dus het fijnst. Dus als je dan een keer in het boslap in bent verdwaald, kan je de ja, bomen dan zien? Ja, dan kan je aan de, de... de bomen zien van, hé, hey, dit is de kant van de bomen waar mos op zit. Okay. En dan is dat dus, ja, kan je gebruiken. Handig. Ja, dat is heel handig. Je ziet hier dit mos. Even kijken. Het is vrij zeldzaam, dus eigenlijk niet plukken, maar hier ligt nog een stukje los. Het is een vrij groot mos eigenlijk wel. En aan de onderkant van een takje hangen een soort van kleine sliertjes. Oh ja, wat zijn Zie je het? Dan? Ja, als dit zijn broedtakjes. Dus als die takjes afbreken en ze vallen ergens in het bos, dan kan er weer een nieuw mos uitgroeien. En daarom, vanwege die beetje zweepachtige takjes, heet die groot zweepmos. Het is ook, voor deze, dit type mos, is het ook een hele grote. Hij ziet er vrij klein uit natuurlijk, maar ja. en deze is wel leuk om uh, door het loepje te bekijken. Als je door een loep naar het blaadje kijkt, dan zie je dat het, bovenaan het blad zitten drie puntjes. En daarin kan je ook zien dat het deze soort is. En het is vrij zeldzaam, dus het is echt wel bijzonder dat het hier staat. En er staat ook best wel heel veel eigenlijk. Ja, dat is mooi. Ja, het ziet er leuk uit. En welke mos ben je nu op zoek? Uh, ja, ik ben nu vooral die kant op aan het lopen. Ja? Iets verderop, daar uh, komt de beek weer op de hei. Okay. En daar staan nog wel uh, wat mossen die het bekijken wel waard zijn. En als ik meestal naar mossen kijk, dan uh, doe ik dat niet alleen. Dan uh, ga ik mee met de Nederlandse jeugdbond voor natuurstudie. Ja. Dat is een vereniging voor iedereen van 12 tot 25 jaar... die het leuk vindt om uh, gezellig naar buiten te gaan... en meer over de natuur te leren. Dus, daar ben ik lid van en dan uh, kijken we naar vogels... of naar insecten en ook naar mossen. Beetje naar beneden toe? Ja, we lopen nu naar beneden op de beek af. Ja. Nou, We zijn bij de beek aangekomen. Ik zie al we ook, uh, wat leuke mos. mossen zien. Nou, ik zie modder. Waar modder is, is het nat. En waar het nat is, zijn mossen. Okay. Dus er staat hier vast wel wat leuks. Ik ben nog aan het zoeken. Ik kan het nu uh, wel zien, maar ik kan er niet bij. Je ziet namelijk aan de overkant... We staan aan de ene kant van de beek. Ja. De beek is ruim een meter breed. En aan de andere kant is uh, het heel stijl. En dan groeien ook braamstruiken... En als je onder die bruinstruiken in het water kijkt... zie je daar een polmos en je ziet daar een polmos. Ja. En volgens mij is uh, dat het beekstaartjesmos dat we zoeken. Maar ik kan er dus niet bij om een stukje te pakken... of om van dichterbij te kijken. Dus ziet dus er een beetje uit er? Het ziet er uit als een uh, grote groene polmos onder water. Je kan eigenlijk niet zo goed zien wat voor soort het is... Daarom weet ik het ook niet zeker. Maar ik weet nog wel dat we de vorige keer hier half in het water een polmos mos hebben gevonden. En dat dat dat beekstaartjesmos was. En als je meer over mossen wil leren of over iets anders in de natuur. Dan is het uh, heel leuk om een keer mee te gaan met de NJN. Is goed. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het interview. Oké, okay, graag gedaan. Een echt mossenmeisje, die Elske. Als je tussen de 12 en 25 jaar bent, kun je lid worden van de NJN. Kijk op onze site voor alle informatie. Vroegevogels.vara.nl Hoorde je dat nou net in lopen, zei je? Ja, ik hoorde geritsel van de, bla van de bladeren en ik hoorde ze piepen. Dus. Kom, gaan even kijken. Waar zitten ze dan, denk je? Hier ergens tussen het bladeren. Wacht Ja, volgens mij hoorde ik ze ook. Ja, daar was het weer. Ik hoorde het weer. Ze je hier. Nou, ze laat zich niet zien. Nee. Maar we hebben ze wel gehoord, toch Lisa? Ja. Jona, Tijn, Olle en Martijn zijn tussen de 12 en 14 jaar oud... en noemen zich de Boys of the Wood. De jongens van het woud dus. Knutselen met hout vinden ze het mooiste wat er is. Duurzaam hout wel te verstaan. Het liefst gebruiken ze afvalhout zoals weggegooide kerstbomen. Verslaggever Rens Rosseling gaat eens een kijkje nemen... bij het hoofdkwartier van de Houtjongens in Zutphen. Meneer, u staat hier een beetje zo uh, raar te kijken naar, naar de toren hier midden in de stad. Ja. Uh, wat denkt u ervan? Nou ja, het, het lijkt me een aardig oud gebouw. Er staat The Boys in the Wood, weet u wat het betekent? Nou, het zal iets met hout te maken hebben, maar... Het zijn jongens van 14 tot uh, ja, 17 jaar of zo die hier uh, iets heel bijzonders doen. Een hele oude toren midden in de stad. En ze zijn hier hout aan het bewerken. Ik klop even aan. Er komt iemand aan. Goedemiddag! Hallo. Ja, jij bent een van de Boys of the Wood? Uh, ja. Het is hier uh, één grote toren. Ik zie heel veel hout. Wat zijn jullie, waar zijn jullie hier mee bezig? Uh, we bouwen een geitenklan. Ja, dat is voor drie geiten van een familie. En uh, ja, daar zijn we nu druk voor in de weer. En we zijn allemaal blok aan het zagen, zodat het uh, snel af kan gaan. Ja, want eh, leg even uit, je hebt hier een tekening uh, liggen. Er staat ook een vogelhuisje op. Het is een enorm bouwwerk. Yeah. Hoe kom je daar zo bij? Nou ja, we kregen in ieder geval de opdracht om een uh, geitenkant te maken. En natuurlijk, uh, wij denken natuurlijk altijd dan weer om het nog een beetje anders te maken. Dat het niet weer zo iets simpels is. Dus, nou, we hebben er weer van alles aan toegevoegd. We hebben bijvoorbeeld een ton en dat is nou een voederbak geworden. En uh, ja, een vogelhuisje erbij en twee beelden nog erbij. Dus het is, wordt niet zomaar wat. Diervriendelijk? Ja, erg diervriendelijk. Hoe oud ben je? Ik ben uh, net 14 geworden. En, en het is nu zaterdag. Je had ook uh, misschien uh, buiten kunnen spelen. Maar jij bent hier oh. met hout bezig. Ja, de persoon die hier nou, een beetje de eigenaar is, die heb ik ontmoet in Zwitserland. En daar uh, heb ik heel veel met hem gewandeld in de bergen. En dat klikte erg goed. En toen heb ik ook nog een hele mooie wandelstok gemaakt met een adelaar er bovenop En uh, toen vertelde hij mij over wat we hier in Zutphen doen. En uh, nou, ik was meteen erg geïnteresseerd, dus ik ben hier naartoe gekomen. En uh, nou, ik vind het hier nog steeds erg leuk. Ja, want jullie zijn The boys of the wood. Jullie zijn hier met een paar gasten bezig om ja, enorme mooie dingen te maken met hout. Wat vind je er zo leuk aan? Uh, nou, hout heeft van, van zichzelf eigenlijk al een, een hele vorm. En je kan natuurlijk gewoon van alles mee doen. Je hebt hard hout, zacht hout, je hebt verschillende kleuren. En ja, het is zo leuk om er weer wat van te vormen. Waarvan je denkt van, hé, hey, dit kan niet zomaar in mijn hoofd zitten. Ja. Maar ben je normaal ook altijd zo druk bezig met knutselen en zo? Uh, ja, ik ben wel erg creatief. Hey, ik ga even naar, uh, naar je vriend, de andere boy. <laughs> Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Waar ben je mee bezig? Uh, nu met een geitenbeeld, ja. die we gaan maken op het geitenklimrek. Maar je bent allemaal dingen bij elkaar aan het drapen. Er staat je ja. in de kast met allemaal gereedschap. Wat, wat, waar ga je mee beginnen? We gaan beginnen met het zagen, maar de voorbereiding is heel erg belangrijk. Dus uh, je moet alles zorgen dat je alles uh, uh, klaar hebt, zodat uh, je gelijk van start kan gaan. Hé, hey, maar jullie bouwen echt enorme kunstwerken. Maar dat wordt ook allemaal gedaan met afvalhout. Waarom is dat? Hout is toch hout en je kan het toch altijd weer gebruiken. Dus vandaar dat het anders zonde is dat je het weggooit of er niks mee doet. Uh, het is... Ja, zeg maar afval, wat je meestal niet nodig hebt. Maar je gebruikt het, geeft het toch weer nieuw leven. Dus dat is wel, wel heel leuk, om te zien dat je er toch nog iets nieuws van maakt. We gaan naar boven. Jij gaat voor. Ja, wat, wat zijn ze boven aan doen? Uh, nou, ze zijn druk bezig met zagen en uh, hout aan het opmeten. En uh, ja, ik hoor ook allemaal bonken, dus <laughs> we zullen zien. Nou, we gaan kijken. Steile trap, hoor. Ik kom er even bij, begeleider Stijn. Wat, wat ben je hier aan het doen? We zijn een beetje het plan van aanpak aan het maken... hoe we de constructie in elkaar gaan zetten. Met de verbindingen en zo, die gaan we zo meteen uittekenen op het hout. En dan kunnen we die jongens zo meteen aan de slag met het zagen en het uh, uithakken. Het wordt dus allemaal gebruikt van afvalhout. Waar komt dat hout vandaan? Nou, soms komt het uh, uit een oud kunstwerk... Wat, uh, waar we een heleboel uit hebben gehaald. Sommige bomen zijn omgewaaid. Blikseminslag. En dat kunnen we allemaal gebruiken. Dat gaat gewoon... Uh... Ja, soms zijn het uh, gewoon oude stukken bouwhout. We hebben bijvoorbeeld hiernaast is een, uh, is een gebouw gesloopt en daar hebben we een heleboel hout uit kunnen halen. Hé, hey, kun kan ik je meehelpen of zo? Want ik zie jullie hier wel heel druk vegen, maar er moet nog gewerkt worden. Ja, dat klopt, maar uh, dan moeten we de grote zwaar machine aandoen eigenlijk voordat er uh, echt gehaakt kan worden. Ah, zullen, we, zullen we het gewoon proberen? Nou oké, okay, dan moeten de jongens ook even komen kijken. Dan weten ze meteen hoe uh, het is allemaal erin ja. kan jij even een centimeter en een potlood naar boven brengen? Ja. En um, Olle, jij mag de kist met kloppers gaan. Hey, hoe lang zijn jullie nou ongeveer bezig met zo'n zo bouwwerk? Ja, dat ligt er ook best wel aan wat voor een bouwwerk het is. En uh, ja, we zijn nu ook al twee weken bezig. En ja, we hebben al redelijk veel balken en zo. En het moet natuurlijk ook allemaal nog in elkaar worden gezet. En dan, uh, ja, dan moeten we zien of het allemaal klopt. Dus ja. ja. Laten we nu alles in elkaar gaan zetten. Ja. Dit was het weer met vroege kuikens. Nu waren er even geen padden, maar Lisa gaat lekker door met padden overzetten. Hoe lang gaat dat eigenlijk nog door? Het duurt in totaal ongeveer zes weken totdat ze weer terug willen. En dan halen we de schermen weer weg en dan is het weer voorbij. Nou, tot de volgende keer. Welke film kwam er nou nog maar weer? Van de Engelse componist John Barry was dit. In een uitvoering door de Pittsburgh Symphony Orchestra... het thema van de speelfilm Out of Africa. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Met de eerste zonnestralen werden deze week al vliegende winterjuffers gezien. Eigenlijk is de temperatuur nog te laag om de vleugels uit te slaan. Daarom moet de zon flink schijnen, zodat de libellen hun lijfje goed kunnen opwarmen om daarmee te kunnen vliegen. Meer Kleingrut en ook andere eerstelingen op onze Venolijn 035 6711 338. Een samenvatting van de meldingen van deze week. Goedemorgen, spreekt met Betsy Muller in Weert. Gisteravond om 11 uur zat bij mij in mijn voortuin een grote egel te eten. En ik merkte dat hij er de dag tevoren ook al was geweest, omdat het voer wat er nog een dag helemaal stukje beter was. En ik weet dat zij zo eten. Dagje net essenkaart uit Deze week had ik drie primeurs. Ik vond een kleine voorjaarsuil, een bosbusuil. En vanmorgen in de zon fladderend een grote voorjaarsspanner. Bovendien vond ik op de boomstam ook alweer een huisvliegsoort en een bromvliegsoort. die zich ook lekker zaten op te warmen. Met Eline Hitman in Achterberg. vanmorgen even na zessen. begon een zanglijster te zingen. Hij begon aan een eindeloos lied. Goedemorgen, Olga Schaver, Wetterbergen Wedderveer in Oost-Groningen. Gisteren, rond 1 uur s middags, hoorde ik onmiskenbaar kraanvogels overvliegen over de Werderbergen richting Duitsland. Met vrouw Willy Brandes uit de beeld. Dinsdag zag ik langs de oude Bunnikse weg voor de beeld het eerste spinkruid in bloei Voor mij de lentebode. Moon Wolters op de Rijkstraatweg tussen Apkoude en Waabrugge. Zeven buizen in de lucht. Ze waren een beetje aan het spelen, vliegen met elkaar. Het leek wel een familiereunie. Nog nooit gezien. Prachtig. Dit is uh, het Duindam. Ze zijn wakker. In een uh, oude middeleeuwse binnenstadstuin aan de Springberg in Utrecht zag ik ze voor het eerst weer vliegen. Twee vleermuizen, gezellig om elkaar heen, fladderend op insectenjacht. Zo net zagen we een pestvogel in de tuin. Echt geweldig met dat kuisje omhoog. Van Joostrik van de Wageningsberg. Ik ben Janneke Lenstra uit Hoofddorp. En ik zag de eerste hommel. Hij had het wel vreselijk moeilijk. Maar hij was er dan toch maar. Met Mona Boschieter uit Lochem. Nu het warmer wordt, produceerde hazelaar steeds meer stuifmeel. En nies en snotter ik me nu een ongeluk. Want het zogenaamde hooikoortseizoen is voor mij van start gegaan. En ook dat vind ik een fenologisch verschijnsel. Met mevrouw Verkade uitleiden. Het is zondagavond, kwart over acht. En de bruine kikkers zitten te kwaken in mijn vijver. Nou, als dat geen lente is... Blijft u vooral bellen met onze fenolijn 035 6711... 338 bijvoorbeeld ook als u ergens 5.494 toppereenden ah, hebt gezien. Hoeveel precies? 5.494. Ja, vorige week zonden we een reportage uit over een watervogeltelling boven het IJsselmeer. En op onze site hebben we toen een luchtfoto gezet van een klein deel van een grote groep toppereenden, met de vraag: hoeveel toppereenden ziet u op deze foto? Er is een winnaar uit de bus gekomen. Simon Post. Hij zat maar 11 eentjes onder de officiële telling. Hij won daarmee. Twee kaarten voor een vaarexcursie vanmiddag op het IJsselmeer. Simon gaat vanmiddag dus naar de toppers. Veel plezier, Simon. De Franse communist François Couperin illustreerde de vingervlugheid met Le Tour de passe, passe De Franse communist? componist, de Franse communist. <laughs> nou, de rode Ik componist. Ik zat mijn koptelefoon niet recht op mijn <hijst> hoofd. <hijst> <hijst> Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht supermarktketens Aldi en Lidl zijn tegen het besluit van staatssecretaris Atsma van Milieu... om te stoppen met statiegeld op plastic flessen. Sterker nog, ze vinden de huidige regeling goed en zeker niet te duur, zoals de staatssecretaris zegt. Volgens directeur van Aldi, Pieter Vink, zal, het met, de afschaffing de druk op, zal met de afschaffing de druk op het milieu alleen maar toenemen. Dat maakt ons allen tot verliezers, zo schrijft hij in een brief aan Atsma. Het statiegeld op petflessen zal vanaf 1 januari 2014 niet meer verplicht zijn. Atsma zegt erop te vertrouwen dat burgers hun plastic flessen toch wel terugbrengen. Gooi je het op straat, dan krijg je, mits je gepakt wordt, een boete van bijna 400 euro. Of dat nou helpt, nee. Yeah. Bedreigde natuur. Er is zeven jaar gewerkt aan de totstandkoming van een van de meest prestigieuze natuurgebieden van Nederland, het Oostvaderswald. Dit gebied in Flevoland zou de Oostvaarders plassen en de Veluwe met elkaar moeten verbinden tot één groot natuurgebied. Maar ja, helaas, het plan gaat niet door. De Raad van State besliste deze week anders, omdat de financiële onderbouwing van het plan onvoldoende zou zijn. Ja, logisch als je bedenkt dat het Rijk in eerste instantie 240 miljoen in het project zou stoppen... totdat staatssecretaris Bleker besloot hier weer 200 miljoen van af te halen. Over de rechtmatigheid van beleid moet de rechter in Zwolle nog oordelen... maar volgens gedeputeerde Mark Witteman van Flevoland maakt dat niet meer uit. Waarom niet, vroegen we hem. Uh, wat de Raad van State deze week heeft besloten... is dat het uh, inpassingsplan van oost Zwolle wordt vernietigd. En een inpassingsplan dat is een soort bestemmingsplan... En die wijzigde de bestemming van landbouw naar natuur. Nou, dat, dat vernietigd is, hebben we dus weer landbouwgronden. En dan zou het nog wel kunnen dat de rechter in Zwolle ons in het gelijk stelt. En dan zou je kunnen zeggen, dan had Bleker dus gewoon moeten betalen. Maar dat is dan wel voor een project wat we niet meer uit kunnen voeren. Eh, omdat dat bestemmingsplan niet meer bestaat. Nou, dan kun je er nog aan denken om een nieuw bestemmingsplan te gaan maken. Maar als we dat gaan doen, dan uh, moeten we opnieuw bij uh, bij Bleker op de koffie. Want die zal dat daar ook mee eens moeten zijn. En gezien het gewijzigde beleid zal dat heel erg moeilijk worden. We zijn in een zekere zin weer terug weer Het enige verschil is dat we nu de eigenaar zijn samen met Flevolandschap van 1100 hectare landbouwgrond. En dat we de komende tijd met elkaar moeten gaan nadenken wat we met die 1100 hectare gaan doen. De pro gaan doen. doen. Ja, waren de laatste woorden. De provincie denkt na over een natuurgebied dat een stuk kleiner is dan het Oostvaarderswold. Van een natuurlijke corridor is dan geen sprake meer, helaas. De zee. Biologen aan de Radboud Universiteit hebben iets bijzonders ontdekt: koraalvissen leven als vislarven in de open oceaan als jonge visjes in een mangrove- of zeegrasomgeving... en pas als volwassen vis in het koraalrif. En zo kunnen ze het best overleven. Maar hoe vinden ze dan de weg? Uit experimenten in de buurt van Curaçao ontdekte men... dat de vissen, roodbekjes, reageren op geluid bij het rif op geur bij een zeegrasomgeving en ze kijken naar elkaar. Deze kennis is belangrijk voor beheerders... want door vervuiling van het water en geluidsoverlast... hebben de vissen moeite hun leefgebied te vinden. Een onderzoek. Er groeien steeds meer plantjes in de ijsvrije kustgebieden van Antarctica... die daar niet thuis horen. Meegebracht door toeristen en onderzoekers. Ja, niet expres natuurlijk. De zaden liften mee in de kleding en rugzakken van de bezoekers. Dat ontdekte Ad Huiskes van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Samen met collega's stofzuigde hij kleding en bagage van 850 mensen. En dat leverde per persoon een oogst van bijna tien zaden op. Zo komen omgerekend jaarlijks zo'n 70.000 zaadjes binnen. En de helft daarvan overleeft het koude klimaat. Nieuwe kleren aantrekken dus, mocht je toevallig binnenkort naar Antarctica gaan. In het nieuws. Van alle groepen vogels zijn zeevogels het meest bedreigd. Bijna 38 bevindt zich in de gevarenzone... blijkt uit onderzoek van IUCN in opdracht van BirdLife International. Vooral met de albatros gaat het slecht. kwart van de albatrossoorten vecht om zijn voortbestaan. Belangrijkste oorzaak is de commerciële visserij die veel voedsel wegvist... maar, ook, maar vogels raken ook verstrikt in netten en haken... Betere vistechnieken zouden veel schelen, volgens de onderzoekers. Daarnaast hebben broedplaatsen van zeevogels te lijden onder exoten, zoals ratten, die daardoor toedoen van de mens terecht zijn gekomen. Energie. Terwijl de zonne-energie sector in China de afgelopen jaren is geëxplodeerd, gaat het steeds slechter met de bedrijven in Nederland. Na het bijna faillissement van de venloze zonnepaneelmaker Scheuten Solar. En de dreigende sluiting van Heliantos, dat in zonnefolie doet... staat nu een derde bedrijf aan de rand van de afgrond. Het gaat om Solar Totaal, een zonnepaneel-installatiebedrijf uit Elst... met zo'n 500 medewerkers. Volgens veel economen is de teleurgang van de Nederlandse zonneindustrie... het gevolg van de Chinese massaproductie... en de bijbehorende lage prijzen van de zonnecellen en panelen. Europa. 50 miljard euro... Dat zijn de jaarlijkse kosten voor het niet uitvoeren van Europese milieuregels. Dat staat in een nieuwe studie van de Europese Commissie... Het gaat met name om kosten voor de gezondheidszorg en milieuschade. Commissaris van Milieu, Potocnik, is het zat dat de milieuregels zo slecht worden nageleefd in Europa. En die 50 miljard aan extra kosten kunnen we ons niet veroorloven in crisistijd, al dus de commissaris. Volgens Potocnik is het naleven van de regels goed voor milieu en economie. Zo moet de nieuwe afvalwetgeving van de EU zo'n 400.000 extra banen opleveren.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 Colombianas uit de gitaarmethode voor Spaanse gitaristen van en door flamenco-gitarist Juan Martín. Een bakje bier tegen slakken in je moestuin. Groen zeep of spiritus tegen luizen. Of een beetje zout tussen het onkruid, tegen het onkruid tussen de tegels. Het zijn de prima huistuin- en keukenmiddeltjes tegen de kleine ongemakken in de tuin. Maar vanaf 1 juli aanstaande mogen bestrijdingsmiddelen die hierop gebaseerd zijn niet meer worden verkocht. Althans, dat is het voornemen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, kortweg het CTGB. Wat voor gevolg ja, heeft het nou voor de natuur? Precies, wij hebben hier tegenover ons zitten ecologisch adviseur Bertus Buizer. Hij luidt de noodklok en schreef een boze brief aan de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Buizer. Goedemorgen. Um, u heeft een heleboel spullen hier voor u uitgestald: allerlei um, bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en, en vervelende insecten. En, uh, die planten bedreigen in de luis, tuin. Luis, witte vlieg, ja, spint, ja. mildauw, roest, bladvlekken, blackspot. Middelen tegen bodemaaltjes. Um, wat is er aan de hand? Ja, nou in de eerste plaats: het zijn geen um, bestrijdingsmiddelen in die zin uh, dat we ze kennen. Hey, chemische, synthetische uh, bestrijdingsmiddelen het zijn gewoon middelen op natuurlijke basis. En um, ja, ik heb ze samengeraapt hier voor dit doel ja. uh, bij uh, fabrikanten. Verschillende fabrikanten, maar ik zelf eh, ook tuinier, eh, hobbytuinier weliswaar, eh, gebruik ze maar zelden eh, omdat ik eh, ja, gewoon eigenlijk het als uitgangspunt heb, ook als adviseur over, overigens, gewoon eerst eh, maatregelen, teeltmaatregelen die juist het eh, gebruik van middelen eh, niet nodig maken, die eerst goed uitbuiten en dan als de nood aan de man komt. Eh, een, een middel gebruiken. Ja, als, je, als je toch iets nodig hebt, zegt u, hè, dan zou je deze middelen kunnen gebruiken. Want het bijzondere is, deze middelen zijn allemaal op basis van uh, een natuurlijke producten. Ik heb hier iets, een, een zakje, ziet eruit als kattengrint. Maar uh, dit spul is tegen bodemaaltjes, voor de rozen of de siertuin. En dit is op basis van, uh, u zei het net ook, knoflook en algen, hè, geloof ja, ik. Knoflook ja. en algen. En hier is weer iets anders, en dat is tegen uh, mos en aanslag op je tegels. En, uh, op basis waarvan is dit? Ook natuurproducten? Ja, dat is ook een natuurproduct en dat is op basis van azijn. azijn. Maar ja. dit mag dus straks allemaal niet meer? Nee, als het aan het voornemen uh, ligt van de CTGB, dan mag dat allemaal niet meer. Heel dus, even de CTGB. Ja, dat heeft uh, mevrouw ja, net maar gezegd. Zegt u het nog even. Uh, dat, dat is het college voor de toelating van uh, gasbeschermingsmiddelen en biociden. Ja, alle middelen moeten via hun voordat ze op de markt mogen ja. komen. En dat staat dus in de staatscorant... Uh, gepubliceerd op 1 februari 2012. En toen zat u met die oren te klapperen? En toen zat ik echt met mijn oren te klapperen. En um, ja, uh, vooral... Um, ik ben natuurlijk heel verbaasd... en uh, misschien op een rationele manier wat boos. Uh, misschien zelfs is er een beetje heilige boosheid. Dat betekent dat het echt om een hoger iets gaat. Hè? Uh, de natuur, de honingbij... die verschrikkelijk uh, bedreigd wordt. En uh, dat eigenlijk ook niemand wil. Maar toch gebeurt het. Um, het begint eigenlijk met... Uh, Burgers. Hè. Dat is een hele goede uh, ontwikkeling in ik wil heel, Nederland. Ik wil graag, ja. heel graag eerst even weten waarom wordt het verboden? Het wordt verboden. Uh, ja, dat is uh, ook de vraag. Maar uh, het CTGB moet ook aan Europese voorwaarden voldoen. En er is dus een ontwikkeling in Europa... Uh, wat betreft de, de gewasbeschermingsverordening. Uh, en dat is natuurlijk goed dat je daar rekening mee houdt. Maar het CTGB is hier zo actief in dat ze voor de muziek uitloopt... En onnodig onrust uh, creëert. En al die bedrijven die op de goede manier bezig zijn... die zijn vreselijk ongerust nu een paar maanden. Maar in één zin, waarom vindt, vindt die CTGB dat dit niet meer moet kunnen? Omdat er een voorlopige lijst is, de zogenaamde RUB-lijst, regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, die zegt eigenlijk, nou oké, okay, dit zijn middelen die zijn al zo lang bekend dat er geen schadelijke effecten zijn van bekend. Nou, die hoeven niet echt zo'n dure aanvraag te doen. Ja. Dus Want dat, dat is het punt. Hè? Officieel is het zo dat alle middelen die op de markt komen om je gewassen te beschermen, vaak zijn dat chemische middelen, maar er zijn dus ook genoeg van dit soort middelen op de markt... Uh, die moeten door een hele zware uh, testprocedure en aanvraagprocedure voordat ze op de markt mogen komen. Exact. Dat en is dat is een hele strenge toelatingsprocedure. En dat is maar goed ook, want die middelen, vooral die synthetische middelen... Hè, die, die chemisch worden geproduceerd, die zijn nog maar heel jong. Hè? Ik bedoel, uh, de oudste is een paar tientallen jaren oud. Maar eh, er zitten zoveel gevaren aan. Iedereen weet dat ze schadelijk zijn. En daarom zijn er ook hele strenge eisen aan verbonden en ook voorschriften. Dus dat is goed. Ja. Dat zijn hele strenge eisen, dus... onderzoeken, ook hele dure onderzoeken... Exact. en aanvragen voordat je een, een, een pakket uh, uh, gif op de markt mag brengen. Ja, je bent zomaar 300.000 euro voor één middel kwijt. Ja. Nou, maar omdat deze middelen al even he, uh, knoflook op je planten en bier van... tegen de slakken... Dat, dat, dat doen mensen al even in hun kloostertuinen, bij wijze van spreken... Exact. werd er gezegd van nou, voor die spulletjes... Maken we een uitzondering? Daarom. Dat, hebben ze, dat was een voorlopige uitzondering. Dus dat ja. weet ook iedereen. Maar en dat is die RUB, hè? Dat is RUB. Ja. Maar ondertussen zijn de ontwikkelingen ook doorgegaan. Hè? Er is niemand die. Zei, of tenminste. Het is niet zo dat de, de, de consumenten zeggen. Ach, joh, wat is dat voor onzin? Doe maar, hoor, doe maar gewoon die synthetisch en klaar. Hè? Dat is het niet. De beweging is andersom. Je ziet dus dat eh, miljoenen burgers, consumenten. die zijn heel erg bewust geworden ook van wat ze, gaan, wat ze eten. Hè? En. Een dito-aantal is ook eh, ja, de belangstelling om mensen... ontwikkelen voor heel natuurvriendelijk tuinieren. Mensen willen wel steeds groener, inderdaad. Maar het, het wordt nu verboden omdat ze dus inderdaad niet al die onderzoek hebben gedaan... en niet hebben kunnen aantonen wetenschappelijk dat het niet schadelijk is, et cetera. En nu opeens wordt dus besloten van, dat mag niet meer, die groene zeep niet meer, dat bier niet meer. Ja, klopt. En niet alleen verhandeld, maar ook niet gebruikt. Dat staat zwart op wit in de publicatie. Oké, okay, dus nou, en als ik nu zelf nog thuis een, een, een, een, tegen mijn slak een, een, een bakje bier ingraaf. Ja. Nou, en als er dan een controleur Krijg dan komt... Krijg dan een boete? Nou, dat kun je voorkomen met bier. Dan moet je gewoon, zodra er een controleur komt... moet je dat ding aan je mond zetten, dat <laughs> flesje... en dan heb je, denk ik, daar kunnen ze niks meer doen. Het is ook het probleem van de handhaving, hè. Dat is gewoon heel moeilijk. En uh, uh, dus dat is een probleem wat ze ook gecreëerd hebben dan. Ja. Ja. Maar nog even, want ik begreep van die RUB... dat was de, de uitzonderingslijst voor dit soort spulletjes... die we al even gebruiken. Daarvan werd gezegd, nou, die hoeven niet die hele zware eisen te doen. Want dan we ja. weten wel wat er... Uh... Maar nu ja. wordt gezegd, alles moet aan die eisen voldoen. Die ja. uitzonderingslijst gooien we weg... Alles ja. moet aan die zware, dure uh, uh, testen en eisen volgen. Ja, en het uh, gecompliceerde hiervan is... dat als je een synthetisch chemisch middel hebt... dan heb je vaak een eenduidige werkzame stof. Dat we zeggen, een molecuul is bijvoorbeeld aangepast... en nou, die wordt uh, dan helemaal getest. En uh, het, hè. Uh, dus dat is relatief dan nog gemakkelijk. Maar het mooie van de natuur is dat er vaak veel meer elementen in zitten. En ook meerdere werkzame stoffen. Die allemaal helemaal geen schade hebben uh, veroorzaakt in al die eeuwen. Maar die moeten dus allemaal door die molen. Want uh, de CTGB werkt op basis van werkzame stof. Ja. Dus al die verschillende werkzame stoffen in melk. Hè, melk is ook zo'n gewasbeschermingsmiddel. Ja, je drinkt het ook, maar uh, dat is, probeert ook overstap van virussen te voorkomen. Nou, daar zitten verschillende werkzame stoffen in. Ook in kruidenextracten en dat soort dingen. Dus het is gewoon een onmogelijk iets. En het, het gekke is dat mensen... Kijk, boeren ook in Nederland, die zijn gewoon steeds meer milieuvriendelijk gaan uh, produceren. Uh, duurzamer. En het kost ook geld middelen, ook synthetische middelen. Hè? Dus, maar er is een aantal boeren die zijn gewoon verder gegaan. Die zeggen, joh, uh, wij willen helemaal dat gebruik van chemische middelen... Willen wij, uh, synthetische middelen willen wij uh, uitsluiten. Ja. En dat zijn dus vooral de biologische boeren. Wat maar u ook zegt de klok wordt eigenlijk weer teruggezet op die manier. Exact, en die zijn uh, natuurlijk helemaal uh, ontredderd. Want ja, goh, uh, we hebben hierin geïnvesteerd. We zijn door de overheid erin aangemoedigd. Uh, hè, duurzame landbouw en uh, proberen niet afhankelijk te zijn. En uh, nou, meer natuurvriendelijke middelen. En dat wordt nu afgestraft. Ja. Als dit doorgaat. Want het he, zijn vaak wil... kleinere producenten die dit soort, die dit soort spul uh, uh, maken, hè? De, deze middeltjes, ja, op basis van knoflook en bier en, en azijn ja. en zo. En die kunnen die, die hele dure onderzoeken, en die kunnen niet aan die Europese richtlijnen voldoen. Klopt, die hebben nu al heel veel geïnvesteerd in al die, uh, die ontwikkeling van deze middelen, om ze in een goede manier uh, he, dat ze kunnen gebruiken. Dat is niet makkelijk, want je hebt een andere reactie vaak ook, he, dan uh, normale middelen. Dus daar moet je heel veel in investeren. Die hebben dat al gedaan. Dus ja, als je dit ook nog uh, he, voor elk middel voor elke werkzame stof ja. uh, dan, dan dat, dat dat dat kan gewoon dat niet. valt bijna niet te doen dat valt en goed. nu deze want we hebben hier zakken en flesjes voor ons staan die zouden dan verboden worden ja maar Janine zei net als ik uh, zelf een potje bier in de thuis zet dat is ook verboden is dat nou ook zo nou, als ja, ik nou een glas bier tussen mijn struik zet tegen de slakken of groene zeep tegen de luizen dat, is dat ook wordt dat dan ook verboden ja ik vind het heel gek om te zeggen maar volgens wat er in de publicatie staat ja en alles wat men telefonisch zegt, ja, maar val wel me mee... ja, daar heb ik even niks mee te maken. Het staat wat er op de publicatie staat, in de publicatie staat. Er staat het gebruik, kan ik zo lezen... Ja. het verbod uh, op handel en gebruik van stoffen en middelen... die nu nog aangemerkt zijn als RUB-toelating. Ja, en dat zijn dus niet deze stoffen... deze uh, kant-en-klare producten met spray en, en dingetjes en, en, en korreltjes... maar dat is ook een pijpje pils. Tenminste, als dat wordt verkocht op basis, als, gewasbeschermd, ja. als middel tegen slakken. Precies, dat is het. Als het bij het tuinbedrijf staat, bier en een krat... en daarop staat het nu tegen slakken, dat mag niet. Maar ik mag wel naar de slijter gaan of naar de supermarkt... en daar bier kopen en dat in mijn tuin gieten, toch? Ja, maar als, als er een controleur komt in uw achtertuin... Ja? Ja? en hij merkt dat er een potje bier staat om slakken te vangen dan zegt hij, ja, maar waar komt dat vandaan? Ja, dan zeg je, dat komt uit mijn bierflesje. Ja, dan zegt hij, ja, dat zal wel. Je hebt dat flesje weggegooid natuurlijk. Er staat op dat het een beschermingsmiddel is. Ja, ik praat even heel gek, ja, hè? He? Nee, maar maar die, middelen, die, die regeling is ook helder. gek. Dus, dus dat is absurd. Dus absurd, ja. Ja. ja. Is dit de bedoeling geweest van de mensen die dit bedacht hebben? Dat van? dit soort middelen dan, en dat er zoveel mensen... die proberen goed te doen en duurzaam te produceren... Uh, die middelen niet meer kunnen gebruiken? Nou, of Is ik, dit een soort bijwerking van... Grote Europese molens die maar rondmalen. Nou, ik, ik denk gewoon dat uh, het CTGB moet heel anders gaan denken. Uh, die, die zit uh, Waarschijnlijk doet ze dat heel goed. Uh, dat controleert die toelatingsprocedure dat precies volgens de regels klopt. Hè. Maar er zijn andere uh, dingen die uh, he, nog veel belangrijker zijn. Die even niet over die synthetische middelen gaan... maar die gewoon over ons mens zijn, over de natuur, over de honingbij. Als je nagaat dat de honingbij is een van de bestuivers... Die, uh, die voor 85% van de voedselproductie gewoon eigenlijk verantwoordelijk is. Althans, dat mogelijk maakt. Nou, en als je uh, nu zo heel erg strak aan die regeltjes gaat doen... en ook nog wat de muziek vooruit gaat lopen... en daar een hele bende mensen die toekomstgericht zijn, natuurgericht, uh, de das om doet... Ja, ja. dan zeg ik, jongens, je moet even helemaal anders gaan denken. Je moet de boeren opgaan, kijken wat er speelt in de, de, de duurzame landbouw... Want als ik nu... Uh, en, ik, en ik weet dat soort dingen niet. Ik heb niet een oma gehad die mij dat heeft uitgelegd... van lieve kind, gebruik toch groene zeep tegen de luizen en uh, bier bij de slakker. En ik ga binnenkort naar, de, naar een tuincentrum of naar de bouwmarkt... en ik denk, ik moet iets doen tegen die groene aanslag. Dan kan ik dus alleen nog maar een zwaar chemisch middel uit het schap pakken. Nou, ik zeg niet dat het een zwaar chemisch middel is... maar je wordt wel uh, gedwongen om een chemisch middel... Uh, ja. tenminste, als je het wil oplossen. Of je ja. moet het helemaal laten gaan. Maar ik heb net twee klein, uh, kleinkinderen, daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Maar als die, ik zie het al voor ogen dat ik een middeltje toch moet gebruiken... omdat er te veel luizen op de kool zit. Ja. Hè, bloem, uh, en dan, dat ze niet meer in de tuin kunnen spelen. Ja, ja. Uh, da, da, dan uh, denk ik, die, die kinderen dartelen daar in de tuin... en dan moet toch geen gif ja. uh, hè, aanrakingsmogelijkheid zijn. Ja. Uh, dat is uh, namelijk... Kijk, ik heb in Afrika gewerkt 6,5 jaar. Ik weet dus dat producten die hier geen toelating meer hebben, en dan praat ik over synthetische, die worden gedumpt in Afrika voor een belangrijk deel. Hè. Ja. Ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik, ik weet dat er nog een paar jaar geleden is er een meisje doodgegaan aan DDT. Dat is daar nog te krijgen, DDT. Ja. Dat was in 1945 al bij ons verboden. Ja, en hier zijn we het mooi aan het uitbannen, maar dit, uh, hiermee zetten we een stap terug. Wat ja. moet er nu gebeuren? Wat er moet gebeuren, is dit sowieso terugdraaien. Um, en hoe doen we dat? Dat moet de CTGB zelf doen. En dat, dus die staat natuurlijk onder uh, ja, de politiek is uiteindelijk de hoofdverantwoordelijk. Hè? Het is ja. wel een zelfstandig bestuursorgaan. Maar ja. toch. Maar dus de uh, Tweede Kamerleden moeten uh, op, op tafel timmeren. Exact. En ik, heb, gewoon... uh, ik moet zeggen, ik ben al zo stoutmoedig geweest om al die 150 uh, best, uh, Kamerleden aan te schrijven. En ik moet zeggen, ze hebben nou heel veel partijen die hebben gewoon echt uh, heel positief gereageerd. Dus ja, ik denk, dus daar dat zal het dan maar niet aan liggen. Nee. Alleen, nu dit gebeurd is, moeten we dat even de koe bij de horens vatten. En dat betekent dus dat het anders moet. En we moeten eigenlijk zorgen dat de vervuiler betaalt. Niet uh, diegene die mooie en hele natuurvriendelijke middelen... want die ja. is voor de toekomst bezig. En, en dat andere, dat is aan het afbreken. Dus uh, ik zeg het even, zwart-wit. Heel goed. Zo horen we het graag. Gaat het van tafel? Ik denk het wel. Nou, laten we het hopen. Ecologisch adviseur Bertus Buizer, bedankt voor het gesprek. En wilt u nou ook bezwaar maken tegen het verbod op groene bestrijdingsmiddelen? Kijk dan op onze site voor meer informatie. Vroegevogels.nl Mag ik nog even één ding zeggen? Heel kort. Er is namelijk in november een natuurvriendelijke hobbytuinbeurs in Apeldoorn. Van 22 tot 25. Nou, zullen we dat in oktober nog eens aankondigen? Dat is groenepassie.nl. Kijk er goed naar. Dank u wel, Morning Air was dit van de Amerikaanse componist Willie Smith. Uitgevoerd door de jazzpianist Claude Balling. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, hoort, er is die vink op onze buitenmicrofoon. Die zal het hele gesprek er al doorheen te fluiten. Heerlijk toch. Nog even terug naar onze Venolijn 035 6711 338. Voor deze kleine geel-zwarte eerstelingen. Ja, goedemiddag met uh, Henk van der Kwaak in uh, Wassenaar. Afgelopen vrijdag verlieten de bijen hun kasten. De temperatuur lag net boven de 10 graden. Twee weken geleden kwamen ze alleen maar naar buiten voor een reinigingsvlucht, maar nu deden ze meer dan de darmen leegmaken. Ze streken massaal neer op de bloeiende krokussen, om daarna met poten vol geel stuifmeel naar de kasten terug te gaan. De bijen blij dus, maar niet alleen zij. De imker weet nu zeker dat zijn drie volkjes de winter in het jaar van de bij hebben overleefd. En de buitenmicrofoon en gezoomd op de microfoon. Op onze website staat trouwens een uitgebreide versie van de reportage... die Henny Radstak maakte op Tessel Vorige week zonden we die uit. Er staat dus een langere versie op de, de site. Naar aanleiding van het boek. Hè? U weet het van het boek van Onno over Jan Wolkers. De, de extended version te beluisteren op de website. U kunt kans maken op dat boek, De Tarzan van de Schapen. Een boek over Jan Wolkers, over dat prachtige Eiland Tessel. Stuur daarvoor een mailtje of een briefkaart. Kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl. Niet vergeten, we zitten te springen om uw natuurfilmpjes voor uh, Wat Ruist. Ziet u iets mooi? Moois, bijzonders, grappigs, opmerkelijks... of nou, desnoods hartverscheurend, zieligs in de natuur. Grijp uw camera of mobieltje, film het en stuur het naar ons op. En dan zenden wij het uit op de website, laten we het zien. En we zenden het uit in Vroege Vogels TV. En heeft u nog een, een goede tip voor ons voor een, voor, van een natuurwebcam... die niet bij vogelbescherming of bij ons bekend is? Stuur het ons, uh, vroegevogels.nl. Dan proberen wij hem door te zetten op onze site. Vroege Vogels TV is komende dinsdag te zien. 10 voor half acht op Nederland 2. Veel ongewenste vrede verwilderde katten op Oog en halsbandparkieten in Amsterdam. Ja. Heeft u genoten van de serie van Dis in Indonesië? Zometeen bij OVT, Adriaan van Dis te gast. Wij zijn er volgende week weer. Dag! Laat u meevoeren naar de wereld van tango's en tradities. Naar Buenos Aires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 Want in Kruispunt, als je de intensive care overleeft, verwacht iedereen dat je blij bent. Toch is dat lang niet altijd het geval. Die drie cruciale weken ik zal ongetwijfeld echt mijn best gedaan hebben om te blijven leven. Maar daar weet ik dan niks meer vanaf. Hoe een verblijf op de intensive care je leven voorgoed kan veranderen. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2.